Volgens Bos leken de problemen zich in 2007 te beperken tot enkele individuele banken in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Maar toen de zakenbank Lehman Brothers viel, bleek dat er veel meer aan de hand was, zei Bos. Hij vindt dat het ministerie van Financiën onder zijn leiding meteen zeer adequaat is opgetreden. In het kabinet kon Bos vrij zelfstandig opereren. Premier Balkenende liet veel aan mij over, zei de oud-minister.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 Uiteindelijk botste de automobilist op een middengeleider. Uit een alcoholtest bleek dat hij niet te veel had gedronken. Maar de man heeft zijn rijbewijs toch in moeten leveren vanwege te harde rijden. Het weer dan nog, buien, sommige met hagel, natte sneeuw en onweer. In het zuiden ook af en toe zon, het wordt een graad of zeven. En er staat een stevige wind. Morgen en de komende dagen aanhoudend herfstachtig met veel bewolking, regen en wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. Op de A10 de ringwest richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 3. Een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 4 kilometer. Geeft ook vertragingen richting Rotterdam. Daar staat bij Sliedrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de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 So tell me you care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 Oh I Me to ever, ever love somebody else And now I don't know what I left. www.zfmzandvoort.nl Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse Vijfde. Ring, jingle, jingle, and... De Winterse Vijfde. Koud, Koud, hè? De Hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Jij kunt hem samenstellen. So this is Christmas. De Winterse 50. Ga nu naar winterse50.nl. Breng je stem uit en maak kans op een prijzenpakket. De 50 beste. Kerst en winterrits alle tijden. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond kerst. Na Naar de Winterse 50. En maak kans op een reis naar Tsjechië. Them. c f -M. do do do, do.